Kredivantijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill zijn in Uvalde in Texas aangekomen. Daar schoot dinsdag een man, 19 schoolkinderen en twee leraren dood. Biden en zijn vrouw willen troost brengen aan de mensen die het bloedbad overleefden de nabestaanden van de slachtoffers en de hulpverleners.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 De politie heeft in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem tevergeefs vergeefs gezocht naar een verdachte man. De Arnhemmer van 41 wordt gezocht in verband met de dood van een vrouw afgelopen donderdag. De politie publiceerde de naam en de foto van de verdachte. De eerste tips zijn inmiddels binnengekomen. Tegen een krant zegt de politie dat er geen concrete aanwijzingen waren om bij de Rijkerswoerdse plassen te zoeken. President Zelensky was vandaag op bezoek bij zijn troepen in Kharkov. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog dat hij buiten de regio Kiev komt. Een derde van de regio Garkov is nu bezet door vijandelijke troepen... en 5% is bevrijd van de Russische bezetters. Dat zeggen Oekraïense militairen. Veel flatgebouwen in de regio hebben schade opgelopen en een aantal is compleet verwoest. Gisteren werd een Oekraïens park met zonnepanelen geraakt... door Russische raketten van vlak over de grens. En de Mexicaan Sergio Perez van Red Bull heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Ferrari-coureur Carlos Sainz eindigde als tweede en Max Verstappen werd derde... maar hij behoudt wel de leiding in het WK. Hij liep zelfs zeven punten uit op de nummer twee Charles Leclerc en staat nu met negen punten voor.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 met GFM Sun day Sunford and zomerhits A veces tomo pa de desahogarme te lo confieso antes de que sea muy tarde que te perdí y nunca entendí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 dat niet meer ik heb een ik contra een de tequila pa que se dilate heleboel te ik te kookie, ik ik heb een ik heb ik ik je maar ik van de pijn. ik je zag op die eerste dag, ik zo van slag. Oh, ik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 Pero tú te fuiste con tu y tu soledad. Ik weet niet of je kon zijn. dood van de pijn. toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo van Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je het voor mij kan zijn. Voyar, vallar, hice. Heb ik een lokezer. liefste bel, ik jou. Om te zeggen dat ik het all van je hou. La luna no sale si no te vuelva a ver en denk ik, kom te vergeten. ik heb al dagen niet geslapen, of vergeten Ik ben al lang onder de eens aan mij verzeker De maan komt niet op als jij er niet meer bent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 Se dolore, cuando se marea dolores, cuando sé que maldamore, cuando se a su vela, cuando se a cuando se a dolore, cuando se a cuando se a cuando se, a su vela, cuando se a Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta ropa, esta guitara, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero lo siempre, cantare, pero lo siempre Siempre cantaré, cuando se anima de adolescentes, cuando se irme mal amores, cuando se inma la subela, cuando se inma la motores, cuando se ima le adolores, cuando se inquema, cuando se inma la subela, cuando se irma la motore, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me esta luz está Yo siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré Esta rumba taila que yo siempre cantaré Que solo vive el Ze in mareadolore, wanneer in marea cuando se in su vela, cuando se baila, baila, baila, baila, baila, baila, Ik zal altijd non maar ik zal non zingen. Ik zal altijd zingen, maar ik zal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 La mejor versie van lo que fuimos. Mi recuerdo está lleno de luz. En aunque ahora no estemos bien, sé que algún día parará de llover. En al final, ya veremos la luz. Yeah. Y ahora que no tengo tu voz, igual es lo mejor. Siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti ahora que, ahora que...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 is het zonnige ritme van ZFM.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 To fake it Five, you're toxic Four, can't trust you Three, you still got mommy issues Two years of your bullshit I can't undo One, I hate the fact that you made me love you Your friends must suck If they think you're cool A sloppy drunk Obsessed with this jewel, Keep buying bottles With your You made me love you.